Het is twee en een halve minuut over elf. U luistert naar de AFRO via Hilversum 1. En Co, een radiofeuilleton geschreven door Jan Moraal. Regie Jo Fischer Junior. verantwoorde vormgeving, beleefd, aanbevelen ...biers en koop. Lust? Nee, ik heb meneer Tjebbersbroek net de vergadering in zien gaan. Zeg, en daar kan ik hem niet storen, natuurlijk, hè? Maar kan ik straks misschien even een boodschap overbrengen? Of u vanavond laat nog even bij u langskomt? Ja, dat zal ik hem zeggen, hoor. Wat zegt u? Ja, dat zeg ik erbij, hoor. De sherry staat klaar. En u was dus je verhoog gelust? 121? Fijn, hoor. En een prettige late avond dan maar samen, hè? Men zich nergens meer voor. Nog een geluk. Wacht eens even, hoe laat is het eigenlijk? Oh, dan is de vergadering nog niet eens begonnen, zeg. Meteen maar eventjes doen. Ja, dag, met Aline Terhal, hè. Zeg, ik krijg hier net een boodschap voor u van juffrouw Hoogelust. Hogelust, ja. Van de Zwarulaan 121. Of u vanavond laat nog even bij haar langskomt en de sherry staat dan klaar. Zwarulaan 121, ja. Ja, graag gedaan, meneer Lierbos. Doe! Lierbos. Draai ik nou het nummer van Lierbos? Nou ja, als je voor lust de Sherry maar kwijtraakt. Ah, ja, het is maar een getal hoor. Dan gaat er wel even iets in jong. Goedemorgen. Morgen, meneer Beels. Morgen doe we het nog maar, maar na. Ik niet? Geen neem. Bosgraaf ook niet. En Herrenburg kan er niet eens aan ruiken zelfs. Waar niet dan? Aan mijn honderdste. Aan je wat? Aan mijn honderdste. Ik ben aan mijn honderdste. Ja, kijk me er maar even op aan. Want dat zijn er niet veel die dat halen. Dat zijn alleen de hele grote in de branche. Daar heb ik dan best een stevige pakkerd aan verdiend, vind je niet? Ja hoor, kom jij maar even ja, hier ja, ja. hoor. Hier. Au, en dit, oe, oe, Nou, en nog vele jaren daar maar. Oeh, oe, oe. Alle machten zeg. Wat doe je nou zeg? Au, oeh. Oe. Ja, je vraagt er zeker om een stevige pakkerd. Ja, ja, dank je wel zeg. Ja, nou, nou komt het weer op vanzelf. Nou begint het weer te jeuken. Eh? Wat bedoel je nog met nog vele jaren dan maar? En je zegt dat je je honderdse viert. Ja, mijn poldervrede. Ik viel, vier, met poldervrede. Mijn honderdste, zeg, ik ben vijftig waarachter, net vijftig, ik kan van alles als ik wil dan hè. Ja. Het is daar, is dat daar de scherpe kantjes wat vanaf gaan van de wil, hè. het wordt iets meer van ach, laat ook maar, misschien met de wil, maar waar ah, ah, de Ik, ik verstond iets van poldervrede. Ja, ah, ja, ja, ja, ja, mijn honderdste flat zeg. De poldervrede flat in Wittekopsluis aan de haren. Gisteren geopend door meneer de minister zelf. Goh, wat leuk, zeg. Ja, of, of dat leuk is, maar meneer Rinderman schitterde weer door afwezigheid, hè, mijn compagnon, je fijne verloofde. Hè. Dat was hem weer te min, een minister, hè. Dat is beneden zijn niveau, hè. Daar wordt er niet graag aan, mee samengezien met iemand van de regering over discriminatie gesproken, zeg. Hè. Zeg, is er iets met je wang? Ja, ja, kan je, kan je het weer zien? Zie wel, dan ben jij met je gezoen. Dan nou komt het weer op. Jeez, zeg. En in je nek ook? Nou, vraag me liever waar niet. Ik zit onder, zeg. Dat zaten we allemaal, trouwens. Waarmee? Met die dingen. Hoe heten ze... Die vlamplanten, die brandstruiken, vuurvreten, je weet wel. Ah, brandnetels. Brandnetels, ja, iets verschrikkelijks. Tot je middel en verder. Groeiden die daar dan? Nee, die kweken ze daar. Dat zijn die boeren. Boeren die brandnetels kweken? Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. dan moet je maar eens even rond gaan kijken. In de polnvrede flat in Wittekopshuis aan de Haren, zeg. Alle variëteiten raak, hoor. Bonstraas, hoogstam blaartrekkende aragon... Fijn gemengde fijnnetel. Noem maar op. En waarom is dat dan? Om te lachen. Die delen ze om te lachen, die boeren daar. Oh, nou, dan is dat zeker een soort humor voor de insider. Nee, voor de buitenstaander juist. Nou, dat begrijp ik niet. Nee, dat, dat begrijp je ook pas als je erin zit... in die brandneteltroep. Wat de pret is van de buitenstaanders, de boeren. Morgen, chef. Oh, ja, ja, ja. Morgen, Lien. Ja, mooi. Niet, niet krabben, Pol. Niet krabben. hij Koen? Krabben. Hi, krabben maakt het erger, Pol. Ja, ik, ik, ik weet niet waar ik het zoeken moet, chef. Ja, nou, ik wel zeg. Je, je, je kan niet miskrabben. <laughs> niet te harde, chef. Ja. Tine ja. heeft me vannacht twee keer in de slaolie moeten zetten. Ja. Uw vrouw, u ook, chef? Azijn, Pol. Wij hebben het met azijn geprobeerd, man. Nou, dan kunnen we samen kopkoffertje spelen, ja. chef. <laughs> <laughs> Pol. Of uh, ik, uh, ik was een patat en u een zure bom. Jep. Doe me een lopo. Ja, dan kwamen we elkaar tegen en dan deden we dat ik er als gloeiende patat de gloeiende pee in had. En u trok ook al zo'n zure smoel. <lacht> en dan schoten we daarvan de weeromst uit van in de lachdus. Zo van. <lacht> Nou ja, in die zin dus, chef. In die onzin, pol. Ja. ja, kwestie van hoe je het benadert, chef. Kwestie van geestelijke onvolwassenheid, pol. In de zin van kleine kinderen en dronken mensen bedoelt u, chef? Nee, pol. Nee, chef. En speel jij rustig de we nog. Tot uw orde, chef. Alles liever dan dat je een klein kind in de dronken mens speelt, pol. Ja, duidelijke hint, chef. Ik begrijp wat u bedoelt. Pol, pol weer even te hellen. Daar moet je vooral eens een poldervrede flat mee openen, zeg. Met zo'n sierbeker champagne, bijvoorbeeld, je weet wel. Ik weet van niks, nee. Nou, ik wel. Ja, ik had mijn beurt graag voorbij laten gaan, chef. Ja, ah, dat kan je niet doen, Paul. Dat begrijp ik maar achterhoop wel. Als de minister zelf roept van eh, de architect eerst graag... mag ik voorstellen... dan kan jij moeilijk o oh, nee zeggen, hè? <racht> Dan bewijst die man jou een grote eer, man. Ja, als zodanig heb ik het ook wel degelijk ervaren, chef. Ja, maar dan neem je er wel in alle bescheidenheid een deugje uit. En je rijdt hem aan wie volgt, pol. En je laat niet de stoppen van je schaamteloos op holgeslagen ijdelheid dermate doorslaan... dat je voor het volk van de troep de hele drinkbeker gaat staan leeggulpen, Paul. Pijnlijk moment, chef om dan voor de rest van de feestelijkheden lalm rond te wachelen... met die beker aan je onderlip. Ja, dat bedoel ik, chef. Dat bedoel ik, daar zat plakspul aan, aan die rand van de bekerzie. Dus wat moest ik? Ik denk, drinken maar. Wie weet, weekt het los. Ja, nou, er weekte iets heel anders bij je los, hoor, Paul. Verheurzegelijk, zeg. Die Jonas met zijn zatte kop, even de vrouw van de minister, hare excellentie, die Jonas, die vrolijk de melk in. De melk? In het zwembad. In mijn van van een poldervrede flat... Ja, luxe geen gebrek hoor, daar. Oh, dat is zo'n flat voor villa-bewoners, hè. Oude, rijkere mensen dus die wat kleiner willen gaan wonen. En zat daar melk in? Ja, dat zijn die van hun land verjaagde boeren daar, hè. Die gebruiken dat als het coöperatief Roombas zijn, oh, Zeg, begrijp ik dat er daar moeilijkheden zijn met die mensen? Sabotage, Terje, sabotage, wat anders... Als ik daar bij de opening van mijn honderdste... mijn eigen architect met de champagnebeker als een onderlip, hare excellentie de melk in weet ik er zo gauw geen ander woord voor. Ja, vorm van buitenparlementair protest lijkt me juist... Er, ja, onparlementair gepestpol. Oh, zeg. En dan stuur ik neef Eve daar notabene nog heen, zeg. maandje geleden al... Toen die eerste mensen daar introkken in die flat. Nee, Vee, waarvoor? Commissie van Goede Diensten, zeg maar. Beetje maatschappelijk werk doen in die wildernis, hè. Noem het maar niks voor hem. Ik zeg, joh, die rijke, oudere mensen daar. En die boeren, misschien vreemd dat aanvankelijk wat. Je weet nooit. Ga jij dan nou eens een paar dagen heen... en probeer dat eens tezamen te brengen, ja. Ja, en wat zei hij? Hij, hij zegt... Oei. Oei, nee, wee. Ik vertel net van je maatschappelijk werk... in de witte op de haren, man hoe je dat daar tezamen gebracht hebt. Oh, dat ja, ja. Ja, uh, typisch de bescheiden Beatles weer even, heppel. Ja, knaap heeft daar een mooi brok sociaal denken in de praktijk gebracht. Ja, hebben. alleen al de manier waarop, natuurlijk weer, hè. Mij een raadsel, hoor, hoe iemand zoiets in zijn waanzinnige kop kan halen. Ja, hoe, uh, hoe heb je dat eigenlijk in elkaar gestoken, kerel? Praat me eens even in de picture, wil je? Hè? Huh? ja, uh, nou, uh, dat ging helemaal volgens het boekje, Jaccoen. kijk... Er was eigenlijk niks aan de hand in die allende polder, hè. Dat zet mekaar daar helemaal niet in de weg, eigenlijk. Die opeens rijk geworden boeren en die nieuwe oude mensen in die kapitalistenbunker. Echt niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, mooi arbeidsterrein dus, hè. Ja, dus ik eerst maar eens eventjes bij die boeren gaan infiltreren, zal, hè. Ja, infiltreren, juist, maatschappelijk werkers, ja, god. Ja, zo zeggen van, uh, ja, zo is dat nou eenmaal, mensen. Waar het vergekalkte kapitaal zijn woonsteden ook zoekt... De eerste die van zijn land gejaagd wordt, is de arme rechteloze boer. Waarom? Mensen dus door het inzicht brengen welke mateloos onrecht ja. hen is aangedaan, weet je nou, wel. ja, ja, ho even, ho even. Die mensen zijn daar steeds rijk geworden aan die lapmoeras, zeg. Ja, dat zeiden ze zelf ook, maar Dus ik zeg. Zijt ge dan zo diep gevallen reeds? Wat betekent rijkdom voor een boer zonder zijn lagmoeras? Val aan, elk een op zijn landbouwtrekker en de ganse nacht met volop gas rond poldervrede geknald. De grote, de grote. Uh, ja, grote, grote Ja, joh, knaap, Eef. Uh, maar was jouw opdracht dan juist niet die twee groepen samen te brengen, Eef, knaap, joh? Ja, maar dan moeten ze toch eerst gescheiden wezen, Koenman, joh. Auwaars, van me. Ah, ja, ja, ja, visie weer, het, het zien, logisch denken, logische denkers wij blijft piedels allemaal, trouwens. Hè. Dus ik vervolgens de cellenbouw onder die rijke oude nieuwe mensen in Poldervreden vanzelf gezegd van... Eh, nou, u ziet het wel weer zeker, hè? Zelfs op het platteland wordt de vergeten groep, wordt geweerd. Ja, vergeten groep hier, aardig zeg, voor mensen die zonder met hun ogen te knipperen voor zo'n pijpelaar drie ton neertellen. Ja, dat zeiden ze zelf ook, ja. Ik zeg, zijt ge dan zo diep gevallen reeds... Kunt je met al uw geld de u valselijk opgelegde economische inflatie zorgen verkopen, dan? Nee, immers, geilie. Ik zeg, kook dan den olie He? en heet het pek. Gij wakker geriatrisch verzetsfront en grijp de zegen. Grote grote! Ja, maar eh, eet, knaap, joh, dat is toch geen samenbrengend kit? Daar hadden doden kunnen vallen, toch? Nee, maar dan moet je natuurlijk wel net op tijd even iets roepen: van, ho, ho, gij maggers. Hé, hey, ho, ho, gij maggers. Makkers die eenzijd in uw vrijheidskrijg, waarom dan niet er samen vuist gebald tegen het liederlijk groot grondbezit, dat u wel haast in ene broederkrijg manipuleerde? Ja, ja, dat is zij ook al, ja. Nou, en toen hebben wij even het Verenigd Agrarisch-Geriatrisch Verzets- en Bevrijdingsfront opgericht, hè. Ja, houden we op, zeg. En in die sfeer moet ik dan even mijn honderdste gaan openen, zeg, ter helle. Ja, zeg. En uh, begon dat met die brandnetels? Oh, nee, nee, nee, dat begon al veel eerder. Nee, dat, dat met die brandnetels, dat was een misverstand, Lien. Paul, beste Paul, beste ontstellend eigenwijze Paul. Sinds wanneer noemen we een waugelijke stomiteit met een stalen gezicht een misverstand, Paul? Een redelijke vraag, chef, maar ik heb mijn straf wel gehad, dacht ik, chef. Nou, je hebt hem eerlijk met ons gedeeld anders, hoor, Paul. Wat was het dan? Nou, steeg maar even voor, zeggen. hè. Daar kom je naar aanwandelen met je hoge gezelschap. Kleren heb je geen van alle al meer aan je lijf. Wat zeg je? Hadden jullie geen kleren meer aan je lijf? Wel, nee, een lap vaandel. Kan ik tenminste geen kleding noemen? Eh, uh, ik verstond iets van vaandel. De ja, vaandel, de ja, vaandel. Ja, goed Nederlands woord, dacht ik. Hè? Vaandel van wat? Van de gemengde gymnastiek en wandelvereniging... witte aan de haren vooruit. Oh, die was daar ook. Oh. Ja, allicht iedereen was daar. De pers, het journaal, alles zegt. Die waren daar voor de luchtfoto dus... Die gemengde en wandelvereniging Wittekopsluis aan de Haren vooruit. Ja, om, om, om samen voor de poldervredenflat met die kleurige uniform... een reusachtige nummer 100 te maken, Lien. Ideetje van de chef op het, uh, op het plein dus. Op het plein, ja, niet wetende dat de blaartrekkende Aragon... daar ook nog manshoog stond. Ja, daar is de gemeente Wittekopsluis aan de Haren... een beetje mee aan het slapbakken geweest, chef, met die bestrating. Ja hoor, Paul, dat zei de burgemeester ook al zo trouwhartig. Ik vond het al zo gek, hè, dat we een kilometer... Van tevoren de wagen al uit moest, ik denk, daar moet ik toch eens even naar informeren. Maar toen kregen we dus dat luchtgevecht net. Wat voor gevecht? L luchtgevecht, dat ja, praat ik zo onduidelijk. Ja, tussen wie en wie dan? T tussen die twee reclamekisten. Ik had er een reclamekist in de lucht natuurlijk. Feestelijk August Biels Bout Woongenot. En die andere? Nou, die andere die was meer van het Verenigd Agrarisch Geriatrisch Verzet... en bevrijdingsrond eigenlijk, weet je wel. Ja, ja, met de vrolijke groet moordenaars. Ja, ja, ja. Welkom, dat vonden we zo afgezaagd, zo onpersoonlijk. Ja, ja, twee concurrerende firma's, denkelijk zeg. Die gingen elkaar daarboven even het beste plekje betwisten. Begonnen elkaar vrolijk even met de sleep om de vleugels te slaan. We de boodschap uit de touwen te jagen. Nou ja, wij wonnen. Wij verloren alleen nog maar de S... Alsof er maar één moordenaar over was. Rara ra, wie? Ja, verschrikkelijk zeg. August Biels bouwt woongenot. Daar betaal ik de 300 ballen het uur voor. Voor een wezenloos rond, hakkenpoffend. poffend. u, ongenot. Ja, wat verschrikkelijk gek zeg. Ja, ja, ja. En je sjout maar verder door die wildernis. En het lijkt wel op die steenpuis daar, die pond of vrede. Of dat geen stap dichterbij komt. En dan hoor je naast je die burgemeester koeltjes iets zeggen van. ja... Met het bestratingsplan hebben we wat stagnatie. En ik kijk hem eens aan hoe hij dat bedoelt en hij is weg. Weg? Weg. Maar waar is hij gebleven dan? Dat vroeg ik ook aan de minister dus naast me, hè. Wat denk je? Ook weg. Dwerg. Opeens soort van dwerg. Lange man, moet je rekenen, opeens dwergsoort. Je schrik je lam, zeg. Tot mijn middel ongeveer. Zo klein? Nee, zo diep. Ik... Twee stappen verder, tot mijn middel, zeg. In de kledder, die derrie die blubber... Of hoe heet dat grondsoort? En de burgemeester ook. Tot z'n onksels, die. Klein mannetje. <tie> Klein mannetje, hè. Allemaal trouwens. Pol, tot de heup, Pol. De vrouw van de minister, tot de knieën. Lang mens. Lang mens nog ook. Jammer... Dat ze er evenwicht verloor. En stinkt gezegd. Ja. Voor een hoge gezelschap moet je rekenen. Nooit geweten hoe gemeen dat nog stinken kan, hoor. Paul. Ja, dat is natuurlijk methaangas, chef. Ja. Je zou er je gas aansteken mee kunnen vullen, weet u. Ja, maar dan moet je je sigaar wel heel erg diep haten, hoor. Waag ja. en stank. Ja, en wat hebben jullie gedaan toen? Waarden. Waarden maar. Een meter of 50, 60. Daar was het weer een beetje gestold. Die bagger, hè. de burgemeester nog. ...onder zijn kind moeten nemen. Die begreep het ook niet meer. Hij zegt, hoe kan dit nou? Ik zeg, nou, volgens mij is er enige stagnatie met een bestratingsplan. En die gymnastiekvereniging dan? De, gemis de, de, de, de, de gemengde van en vereniging sluis aan de haren vooruit? Nou, die deden hun naam geen eer aan, hoor. Po? Ja, ze bedankten voor de eer, chef. Ze waagden ja. er die kleurige uniformen die het aanzien. Nee, nee, nee, nee. En daar stijf ik dan hun gas voor, zeg. Voor een stelletje ongeregeld... Dat dan daar maar midden in het moeras het nummer 100 gaat staan opbouwen. Nou, het was er de lucht wel naar, chef. Ja, tot een middel in de blubber, zeg. Ja, ik sta een keer op de luchtfoto. En wat moesten jullie, zeggen? Uitkleden, wat anders. Ondraaglijk, hoor. Dus ik roep, eh, gooi dan tenminste die stomme vaders over. Dan hebben we tenminste iets om aan te trekken. Zal een gezicht geweest zijn, zeg. Verschrikkelijk. In stukken gescheurd, dus, hè. Een soort van sarong. Ik met, eh... De haren vooruit op mijn buik. De minister met kopsluis op de rug. De vrouw van de minister met een staande stier op de lange lijf. Het gemeentewapen, de staande stier van binnenkopsluis op de haren. En zo kwamen we dan aan dat brandnetelgordijn. Ja, en uh, toch had ik het durven zweren, chef. Ja, dat was Paul weer even zeggen. Die begint dan met te blaten van kat en kwaad, chef. Is witte dove netel, chef. Dat prikt niet, kijk maar. Jeet, Koen, ging je erin? Tot z'n middel. Ja, maar dat voel je niet onmiddellijk, chef. Nee, nee, nee, en blaten maar, hoor, Paul. Het is witte dovenetel, chef. Kijk maar. En dan schaterend als een kind het een of andere malle dansje gaan doen. Ja, van de pijn, chef. Maar je probeert je groot te houden, niet? Dus ik, ik lachte maar eens. Ja, nou, toen was helemaal het hek van de dam, hè. Toen begon iedereen uitgelaten de boonstraats hongstam in te dansen, hè. De regering voorop met vliegende vaandel, ja. En nou, zie dan maar dat je dekking zoekt. Zij Dekking? Ik zei Dekking, ja. Zeg, jij zit met een spraakgebrek aan te praten, is het niet? Nee, maar uh, is dat Boonstraas Hoogstam nou wel het meest aangewezen was... om onder in Dekking te gaan? Het meest, het minst? Ga jij maar eens gekleed in je schamel aan de haren vooruit op je buik... door de Boonstraas Hoogstam. Nou, dan weet je wel beter, pomoverdrijving. Nou, ik, ik, uh, ik had wel een heel miniem lapje faan ja. toegewezen gekregen. Ja ja. ja, ja. Alleen het lapje en wandel... Ja. Dus dan weet u het wel, chef. Ah, ah, ah, ah. Ja, jongen, je zag er belachelijk uit. Weet je dat, Pol? En wandel. Oh, voor. Nou ja, goed. Je horden lopen in het gezelschap. En wandel. Maar waarom zochten jullie dan dekking, als ik vragen mag? Voor het Agrarisch Bevrijdingsfront, die boeren weer. Ja, die hebben daar het onvervreembaar jachtrecht, Lien. Dat is daar een oud-servituut Ja, in een nieuw jasje dan zeker, Pol. En wees mij het servituut. Waarmee je minister een lading fijn schroot door dus zijn kopsluis mag jagen, man. Nee, dat is daar een oud sportief jachtgebruik, ome. Ja. Eerst een paar waarschuwingsschoten over het struweel, weet je wel, om het wild een kans te geven, dus. Oi, ben ik wild? Nou, je keek wel een beetje wild, ja, toen je uit die brandnetels kwam aanrennen. Zwaaiende met je aan de haren vooruit. Ja, wacht eens ja. dus even. Waar zat jij al die tijd eigenlijk, neef-eef? Nou, ik zat daar dus al in het hoofdkwartier, hè, in de Hooiberg, in de recreatiezaal... ...tussen die slapende, oude, rijke mensen daar. Juist. Nou, dit kan ik even helemaal niet volgen, hoor. Tussen die slapende, oude, rijke mensen, zei je? Ja, die houden niet van vroeg opstaan, weet je wel. En waar slapen die dan? In de recreatiezaal, waar anders. Ja, ja, de recreatiezaal, gelijk vloers dus, hè. Nee, heel luxe geen gebrek, hoor. Sportzaaltjes, zwembad, noem maar op. Waar men slaapt dus. Maar waarom slapen die mensen dan niet in hun flat? Dat kunnen ze niet. Een ja, dat is een, een naar ervaringsfeitje Chef. Dat zijn die grote bedden van die oude, rijke mensen. Lien. Die kunnen daar in die halletjes van die fletjes de draai niet maken, begrijp je wel. Dat blijft daar steken. Ja, daar moeten we bij de bouw van onze volgende luxe flat toch eens voor de grap rekening mee proberen te houden. Ja, dat is goed dat u het zegt, Chef. Goede gedachten voor u. Ja. En uh, was daar ook een hooiberg? Ja, voor de koeien dus. Ja, dat is ook zo'n oud Servietude Hebben daar het onvervreemdbaar recht van weiden dus, die boeren. Mm. Ja hoor, ja, ja, ja. Nooit hebben die smeerlampen op dat lap moeras één koe laten grazen. Maar nou staat het er vol. Waar dan? Op de galerijen. Ja. Tot zes hoog. Mannetje mannetje, je moet loeien als je er door wil. Ja. En in die sfeer sta je dan op de stoep je honderdste te openen, zeg minister die stijf onder de nederbrand met zijn gezwolle handen aan het koor trekt. Een enorm spandoek dat zich langs de gevel ontrolt. Nou, dat was ook weer een vertoning hoor. Even even. Ja, dat was die schilderd weer, Die hebt dat niet goed verstaan door de telefoon. Het was een slechte lijn nogal, weet je wel. Wat had er op dat doek moeten staan dan? Nou, van August Biels op 100. Juist, heel juist. En niet August Biels zit op nummer 100. Nee, dat wekt een aanzienlijk minder feestelijke associatie, dat is waar. Nou ja, en dan daarna nog even binnen tussen die slapende rijke oudere mensen dat champagne-incident met Pol. Nou, toen vond ik het wel even belletjes hoor. Ik zeg: mensen, nog gauw even voor de pers plechtig de gouden sleutel overhandigen aan het echtpaar Beutje Linnenbroek. Op Pol Flat nummer 100 dus. En we nog een met de zaak, Po? Ja, er waren al eerder klachten geweest over die lift, chef. Maar ja... ja. Ach, Geurt, Bleef hij steken? Bleef hij steken? Was dat maar waar, zeg. Dan hang je tenminste anderhalf uur in rust. Bleef hij steken. Als een raket. Of we aan het heien waren. Omhoog, omlaag, langs berg en dal. Ik dacht dat ik dood ging, zeg. Ik denk, ik sterf, ik kom op. Of ik leg het anderszins af. Uitgerekend in mijn honderd, ze zeg. Anderhalf uur? Anderhalf uur. Oh, oh, vreselijk, zeg. En hoe is het afgelopen? Ze sliepen nog, de beutjeslinnenbroekjes. <hijen> ja, toen we ons dan eindelijk met dat verloedende hoge gezelschap... tussen die koeien door hadden geworsteld, ik voorop... de enige die nog enigszins tot loeien in staat was... bleken nog te slapen, de beutjeslinnenbroekjes. Ja, beneden dus, Lien, hè, in de recreatiezaal. Waar met geen stok dat kan krijgen, die zeggen. Er werd al van andere bedden af Sssst, geroepen. <lacht> Hebben we de gouden sleutel maar plechtig in het nachtkastje gelegd. <lacht> bij het minder edele metaal. Wat moesten we niet waar. Ah, hier, daar, Ridderman. <lacht> Als je het over een slaapzak hebt. Brede, we brengen Bils ook al morgen, hè? Piet Kreukel op de lijn. Ja, hij is er, lieverd. Ja. Ik geef hem je even. Daai. Ja, ja, de ratte Daai, ja, geef maar hier, dank je Bils. Ja, Ridderman, bijzonder Samant, er nu even bij... Wie zegt u, meneer de man? De minister-president zelf, zegt u. Wat er met zijn minister gebeurd is, vraagt hij. Die heeft kort samengevat door de boomstraat Hoogstam gekropen, meneer de man. Wat, wat hij het beste kon betten met die weet u wel? Of zijn of, of beide. Nee, kijk, dat, dat kan ik voor <applaten>. Het was Biels Co, een radiofeuilleton geschreven door Jan Moraal en geregisseerd door Jo Fischer Jr. U hoorde de stemmen van Co van Dijk, Fiet en Frans Koster en Matthé Verdaastonk. Het was een herhaling van december 1971.